Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Mubarak stapt op als partijleider. Hij is nog wel president. Congres GroenLinks legt zich neer bij trainingsmissie Afghanistan. En Carlo Timmerman wint alternatieve stedentocht. In Egypte is president Mubarak afgetreden als leider van zijn nationaal-democratische partij. Dat meldt de Egyptische Staatstelevisie. Het ambt van president heeft Mubarak niet neergelegd. Behalve Mubarak stapt ook andere kopstukken van de NDP op. Onder hen ook de zoon van Mubarak, Gamal. De nieuwe secretaris-generaal van de partij is Hossam Badrawi. Hij wordt gerekend tot de gematigde vleugel van de partij. Achter de schermen zou nu worden gepraat over wat wordt genoemd een eervol compromis om de crisis op te lossen. Dat zou erop neerkomen dat president Mubarak voor de vorm nog een aantal maanden aanblijft... maar intussen al zijn bevoegdheden overdraagt aan een overgangsregering. Voor de buitenwacht werkt Mubarak intussen de indruk dat het werk gewoon doorgaat. Hij heeft overleg met zijn ministers over maatregelen... om de economie weer op gang te brengen na de dagenlange protesten. Op het Agrierplein in Cairo is het vandaag relatief rustig. Op het congres van GroenLinks heeft de achterban een motie van treurnis aangenomen... over de steun van de Tweede Kamerfractie aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. De moties van afkeuring werden verworpen. In een toelichting benadrukten de indieners van de moties het inhoudelijk niet eens te zijn met het besluit, maar ze prezen wel de inzet van de fractie en de manier waarop tot een oordeel is gekomen. De indieners zeiden dat het niet de bedoeling is om fractievoorzitter Sap onderuit te halen. De tegenstanders vinden het vooral bezwaarlijk dat agenten die worden opgeleid misschien betrokken raken bij gevechten. Sap legde nogmaals uit hoe de fractie tot haar standpunt is gekomen. Toen ze het podium betrad, klonk er luid applaus... en ook tijdens haar toespraak werd er geregeld geklapt. Ze benadrukte dat goed is geluisterd naar de achterban... maar dat dat niet betekent dat de fractie de achterban ook gehoorzaamt. Geert Wilders wil dat raadsheer Schalken alsnog wordt vervolgd... voor zijn rol in de rechtszaak tegen de PVV-leider. Wilders stapt naar het gerechtshof om dat af te dwingen. Schalken is een van de raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam... dat het Openbaar Ministerie dwong om Wilders te vervolgen... voor discriminatie en haatzaaien. Het Openbaar Ministerie had daar in eerste instantie van afgezien. Tijdens de rechtszaak kwam naar voren dat Schalken tijdens een etentje met Arabist Hans Jans had gesproken over de zaak tegen de PVV-leider. Jansen is getuige in de zaak. Volgens Wilders heeft Schalken geprobeerd om Jansen te beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie onderzocht die beschuldiging en concludeerde deze week dat van beïnvloeding geen sprake is geweest. Wilders ziet dat anders en wil dat het gerechtshof het Openbaar Ministerie dwingt om Raadseer Schalken alsnog te vervolgen. In de Servische hoofdstad Belgrado is de oppositie massaal de straat op gegaan... om zijn onvrede te uiten over de regering. Volgens de politie waren er vanochtend ruim 70.000 mensen op de been. Zo'n grote betoging van de oppositie was er nog nooit geweest. De demonstranten riepen dat de regering een paar jaar geleden... melk en honing had beloofd, maar dat er alleen maar ellende is gekomen. Er waren spandoeken waarop teksten stonden... over de arrogantie en de corruptie van de regeringsleiders. De oppositie eist vervroegde verkiezingen... hogere lonen en aanpak van de corruptie. In België is gisteren en vandaag een lichtmast over de snelweg gevallen. Op de weg van Brussel naar Antwerpen waaide gisteravond de lichtmast om... en het leidde tot een ongeluk en lange files. Vanochtend bleek er opnieuw een lantaarnpaal niet bestand tegen de harde wind. Omdat het niet druk was, raakte er niemand gewond. De Vlaamse minister Krevits heeft gezegd... dat alle lantaarnpalen van dit type moeten worden bekeken. Eén is al het voorzorg weggehaald. De Vlaamse Automobilistenbond zegt dat de omgevallen lichtmasten... pijnlijk duidelijk maken hoe groot de achterstand is... in het onderhoud van de Vlaamse wegen. In Sneek heeft de politie vannacht tot twee keer toe een dronken automobilist aangehouden. Eerst werd de man om half drie betrapt met zo'n hoog promillage... dat zijn rijbewijs werd ingenomen en hij de auto moest laten staan. Zo'n twee uur later zagen agenten de man opnieuw slingerend in een auto rondrijden. De man van 46 werd na aanhouding vastgezet op het politiebureau in Sneek. De alternatieve Elfstedentocht is gewonnen door Carlo Timmerman. De Groninger was op de Weizenzee in Oostenrijk de snelste van een kopgroep van 24 schaatsers. Tweede in de tocht, over 200 kilometer werd Maart Bruggink, derde Martijn van Es. Ook bij de vrouwen beslist een sprint met een grote groep over de overwinning. Mariska Huisman kwam als eerste over de streep, kort voor Carla Zielman en Jolande Langeberg. Huisman was woensdag ook al de sterkste bij het Open Nederlands kampioenschap. Het weer vrijwel overal droog, temperatuur ongeveer 10 graden. Er staat veel wind langs de westkust, hard tot stormachtig. En ook morgen zacht en veel wind. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege die harde windstoten is er een boom omgewaaid op de N225, de weg Utrecht-De Die provinciale weg is dan ook dicht tussen de aansluiting met de A12 en Doorn. Het opruimen van de omgewaaide boom gaat volgens Rijkswaterstaat tot een uur of half acht vanavond duren. Ook drukte rond Valkenburg. Daar is vandaag een groot sportevenement aan de gang. De politie Limburg vraagt bezoekers om niet meer naar Valkenburg te komen. Alle parkeerplaatsen daar zijn ook bezet.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 Zembla deze week over uw pensioen. Gepensioneerden merken het nu al in hun portemonnee... en ook in de toekomst krijgt u niet het pensioen waar u voor gespaard heeft. Al jaren verdwijnen er miljarden uit de pensioenkassen... naar de overheid die geld nodig heeft of naar beleggingen die niks opleveren. Het verdwenen pensioengeld in Zembla. Vanavond half elf bij de VARA, Nederland 2. Romantiek en passie in Ala Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet.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 Welkom bij Pavlov, het programma over menselijk gedrag. Het programma over u en ons dus. Er wordt heel wat afgemapt in de Nederlandse huizen. Daarom zijn er blijf van mijn lijfhuizen, waar slachtoffers veiligheid vinden. Juist deze week werd bekend dat de adressen daarvan openbaar worden. Brenda de Jong is psychiatrisch verpleegkundige. En zij zal straks, over zo'n 25 minuten, uitleggen... dat daders van huiselijk geweld, juist door te slaan... vaak een poging doen om contact te maken met hun man... Of vrouw. En misschien was Marco zo'n man... in de tijd dat hij zo nu en dan zijn vrouw sloeg. Marco is hier en ook zijn vrouw Rilene. Ja, en we zagen deze week weer beelden van zwoegende leerlingen uit groep 8... druk bezig met hun CITO-toets. Ouders zijn er vaak nerveuzer voor dan hun kinderen. Ze willen niet alleen be het beste voor hun kind... maar een hoge score bevestigt of verhoogt de status van die ouders. Waarom zijn wij zo gevoelig voor status? Professor Jaap Dronkers weet alles van schoolkeuzes en hoe ouders kiezen... en daarmee ook de klassenmaatschappij keurig in stand blijft. En vorige maand zat hier elke zaterdag Bastiaan Gelijnsen van Fok en Sukke. Deze maand is onze vaste gast Lydia Rood... schrijfster van talloze jeugd en volwassenenromans... en in de jaren negentig ook van pornoverhalen. Zij zal zo rond half zeven het gedrag van de Egyptische president Mubarak... vergelijken met een beroemd romanpersonage. En we hebben live muziek en mono treedt op. Maar laten we beginnen met een kort rondje, zodat u al onze gasten even kunt horen. Ja. Lydia en uh, Pavlov, kijken we dus altijd naar ons gedrag. Is jou deze week iets opgevallen dat jou de wenkbrauwen deed voor ons? Ja, jullie vroegen in je eigen omgeving, maar ik heb een beetje weinig omgeving. Want ik zit zielig. Heel zielig. Ja, ik zit in een klein kamertje in met mezelf. Maar uh, aan mijn eigen gedrag viel, viel iets op. Ik, ik ben bezig met een boekje dat gaat vooral over ijdelheid en ijdel gedrag. en gevoeligheid voor status. En dan kwam iemand over de publiciteit ervan praten. en tot mijn eigen ontzetting begon ik ongelooflijk ijdel te doen. En, Jij en... tegenover die man of ja, vrouw ja, ja, ja. die? Ja, <laughs> ja. Oh. Nou ja, door, door, door te doen alsof ik heel belangrijk was. door te denken dat ik naar nou, het boekenbal mocht. En, nou ja, dat soort dingen. Verraste je dat voor jezelf? <laughs> Nou, ik had het eerlijk gezegd al vaker meegemaakt. En maar waarom ik... zet je daar dan niet een rem op? Dat doe ik. Dat is nog het ergste. Ik doe dat. Ik probeer zo min mogelijk daar gevoelig voor te zijn... voor, ja. voor, voor ijdelheid en onder de kinkietelarij. Maar het is zo moeilijk. En het is ja. misschien ook wel een beetje lekker. Tuurlijk is het lekker, ja. ja, ja, ja. En Jaap Dronkers, um, is u iets in uw eigen omgeving opgevallen qua gedrag? Uh, vervelend gedrag. Niet behalve dat in het hotel waar ik altijd in Maastricht ben. ben heel vriendelijk aan gedacht dat ik altijd geperste ziensappen of sap wil hebben. En daar hadden ze extra moeite voor gedaan om dat klaar te zetten. En dat vind ik dan zo buitengemeen sympathiek ja. dat dat gebeurt. Je werd dat helemaal echt... in de watten gelegd. Ja, dat is een soort, <laughs> een, nou, dat is een soort vriendelijkheid die je die ik toch in Maastricht meer ontmoet dan in Holland. En doen als ze dat voor iedereen? Of is een professor dan iemand nee, uh, voor wie nee, ze harder nee. lopen? Nee, het is, het is een soort, soort hoffelijkheid die ze daar hebben... die je in, uh, in Holland toch vaak mist. Nou, mag ik daar even commentaar op geven? Ja, natuurlijk. Staat de webcam aan. Dan kunnen de mensen zien dat ik naar de kappa ben geweest. <lacht> Mijn kapster vertelde dat ze terugging naar Limburg... want ze vindt het in Amsterdam een beetje te hard. Ze zegt in Roermond zijn de mensen allemaal veel vriendelijker... En ik kan er niet meer tegen je. Ik... Nou ja. Maar het zit mooi hoor, je Ja, haar. ja ik zal mijn koptelefoon fijn. straks nee. af Ja. Brenda. Um, nou, wat mij opviel is dat... Uh, ik heb nieuwe buren gekregen. En wat mij opviel is dat er nog geen enkele vorm van contact is geweest... in de vorm van een begroeting of even dag zeggen of even kennis maken. Dus toen ben ik er zelf maar even op afgestapt. En? Om dag te zeggen. Hoe vonden ze dat? Um, volgens mij hebben ze dat wel kunnen waarderen. Oké. Okay. Hup, Leeuwarden. Ja. En Marco en Enri is jullie iets opgevallen qua gedrag? Ja, wat mij heel erg opvalt is, uh, als ik op het werk sta en de zon erin schijnt, dat mensen een keer heel vriendelijk gaan worden tegen je. Ik de hele zei, ze je langskomen, zeggen niks. De zon gaat schijnen, iedereen zegt dag. En dan denk ik, ja, dat moet ook kennen als de zon niet schijnt, toch? En, en waar werk jij dan? Ja, ik werk eigenlijk het hele land. Ik zit in de bekabeling, en nou, als ik nou ben ik op het ogenblik mijn eigen stad bezig. En als dan even is dus ga... Ja. naar de geroken, dan komen de mensen natuurlijk langslopen in de drukke weg. Nee, heel leuk zeggen ze niks en de zonnetje komt door. Nou, hallo, hallo, hoe is het? <laughs> ja, denk, en daar ben jij zeker ook gevoelig voor, of tenminste daar, daar word je ook vrolijker van. Ik ben heel erg gevoelig voor die weersomstandigheden, klopt ja. Goed, maar we gaan elkaar in het vervolg ook begroeten als we in een regenbui in een nieuwe wijk komen wonen. <laughs> Lijkt me fijn. Dit is tot zeven uur pavlov. Deze week maakt de leerlingen uit groep 8 de CITO-toets... De uitslag daarvan bepaalt, samen met het advies van de school, de vervolgopleiding. Vele ouders vinden het erg als hun kind geen VWO- of HAVO-advies krijgt... maar een VMBO-advies. Waarom eigenlijk? Omdat we denken dat hoe hoger de opleiding is, hoe gelukkiger het kind wordt... dat is nog maar de vraag. Maar er speelt iets anders mee. Een VWO is statusbevestigend of statusverhogend... We doen wel, alsof we allemaal gelijk zijn in Nederland... maar stiekem is Nederland nog altijd een klassemaatschappij. En we zoeken onze vrienden en partners het liefst uit ons het vertrouwde milieu... of uit de klasse daar net boven. Jaap Dronkers, u bent socioloog, gespecialiseerd in onderwijs... weet alles van onderwijskeuzes en de gevolgen ervan. 160.000 kinderen, geloof ik, hebben deze week die toets gemaakt... Uh, weet u al zo'n beetje hoeveel er naar het VMBO, naar het VWO, naar de HAVO oh, gaat? Die percentages zijn min of meer uh, constant, zo door de tijd heen. Pak een beetje 60% naar VMBO toe. Er zijn wat lichte verschuivingen omhoog, maar dat is toch ongeveer wel uh, wat je moet verwachten. En dan uh, 25 HAVO uh, en 15 VWO. Ja. En hoe bepalend is die uh, CITO-toets daar nog in? Uh, die CITO-toets. Het bepaalt niet, het is in feite een meting van, van de verschillen die er al lang gegroeid zijn tussen ja. leerlingen. Uh, wat dat betreft kan je zeggen, die CITO-toets laat plotseling zien uh, wat we met z'n allen uh, toegedekt houden. Namelijk dat er verschillen tussen mensen zijn en dat die verschillen groeien in de loop van de basisschool. Aan het begin van de basisschool zijn de verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld in hun leervermogen veel kleiner dan aan het eind van de basisschool. Het komt overigens niet alleen door de scholen, maar ook wat ze thuis meemaken. Mm -hmm. uh, en, en die situaties laten al plotseling heel dramatisch zien. Overigens nog is het advies in feite nog dramatischer... in termen van de verschillen. Het, het is, je hebt een minder mooi moment waarop waar die adviezen zijn. Maar die adviezen zijn in feite nog bepalender dan de cito -toets. De adviezen van de school? De adviezen van de school zijn een betere voorspelling... hoe het afloopt met, het, met de onderwijsloopbaan dan de cito -toets. Waarom doen we die dan nog? Omdat die, uh, dat, dat advies van die onderwijzer erg gevoelig is voor, uh, voor milieu-invloeden. Laat ik een heel simpel voorbeeld geven. Uh, uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders... een lager advies krijgen dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Want de leerkracht denkt terecht, overigens die leerling krijgt er nog zwaar voor zijn kiezen. Hm. Dus ik, geef, ik doe het wat voorzichtig aan. En vooral natuurlijk in de twijfelgevallen. Kijk, als je 600 hebt, dan, dan is er geen twijfel. De scoren niet. 600 bij ja, de, de CITO is scoren 600. Dan is er geen twijfel. meer. Maar een twijfel. Zo, zo speelt afstand een rol en zo speelt ook sociaal milieu een rol. Maar zo'n onderwijs of onderwijzeres handelt dus eigenlijk verstandig... in dit geval van die uh, gescheiden ouders. Handelt verstandig, maar daardoor krijgt dat kind wel een lagere score... en komt dus bijvoorbeeld op het VMBO terecht. Of... En oefenen ouders uh, druk uit? Wat is hun rol? Bij die er, er, er, er oefenen ouders oefenen zeker druk uit, ook op het advies. En bovendien komt daarna nog een, afhankelijk van de lokale situatie... een heel onderhandelingstraject. Want de ene school zegt, wij willen en een VWO-advies hebben... en zo'n hoog score. Een andere school, die wat zwakker in zijn leerlingen zit... zal zeggen, nou, uh, laten we nog even kijken... Ja. Een en, en oud gezegde is, uh, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Uh, hoe was dat bij u eigenlijk? Uh, bij mij is dat ongeveer in die, kan, in, die, in die trant gegaan. U was hoe... al voor een kwartje geboren? Ja, maar ik kwam, ik kwam niet uit een academisch milieu, maar uit een zakenmilieu. En dus een merendeel van mijn familie is ook in zaken gebleven. Ah. Ik ben de enige aan de okay. universitaire kant. Maar een redelijk uh, wel, uh, welgesteld milieu. Ik had niet te klaar. Nee. Maar hoe is het nu? Met, met dat kwartje en dat dubbeltje. Um, als je erin slaagt om je kinderen uh, goed voor te bereiden voor school... ook al, al ben je zelf een, als ouders een dubbeltje... dan heb je tegenwoordig kan, veel kansen. Het probleem even is even wel dat ook ouders die een kwartje nu zijn... dat heel goed weten en niet wachten tot het gymnasiumadvies komt... maar ook al heel vroeg beginnen. Dus um, um, het hangt tegenwoordig minder van het beroep af van de ouders. Dat is tegenwoordig minder belangrijk. Maar de opleiding van de ouders wordt eigenlijk hoe langer hoe belangrijker. Voor wie? Voor de kinderen. En voor hunzelf. Uh, vroeger, hadden we, uh, vroeger trouwde men meer zeg maar, om het beroep. Tegenwoordig zie je meer dat hogeschool met hoge school trouwt... en lage school met lage school trouwt. Omdat wij zo alles in deze samenleving op scholing hebben gezet... omdat we een kennissamenleving willen zijn. Mm -hmm. Dat heeft een donkere kant, namelijk onderwijs, onderwijs, onderwijs. Daar word je afgerekend. En is dat de reden dat wij nog steeds in een klassenmaatschappij leven? Of weer in een klassenmaatschappij leven? We zijn van een, een, zeg maar een maatschappij waarom het echt om klassen ging. Kapitaal en arbeid, als het een heel klassiek te formuleren. Ja, ja. Zijn we overgegaan naar een samenleving waar het om kennis en, en vaardigheden gaat... Niet zozeer met kapitaal, maar kennis en vaardig. En als je die, dus niet, die niet genoeg hebt, word je daar keihard op afgerekend. Herkennen jullie dit? Van, uh, ja, bij mij is het toch ook wel eens een beetje in mijn leven gelopen. Brenda... Je man zit achter het glas. Ja, Getrouwd omdat hij ongeveer op hetzelfde niveau onderwijs heeft gekregen. Ik ben bang dat het zo is. En niet op? Um, ja, ik, ik, ik merk wel dat uh, ja, ik zijn allebei hbo geschoold, post hbo geschoold. En ja, op de een of andere manier zoekt dat elkaar wel op, denk ik. Dus ik geloof wel dat, uh, dat u daar gelijk hebt. Uh, Marco en Rilene, hoe zit het bij jullie? Nou, mij niet, hoor. Even me even. Nou, we zullen wel hetzelfde geschoold zijn, maar dat wist ik vooraf niet. Ik weet dat hij in de bouw zat, maar uh, ik heb niet echt naar zijn scholing gekeken. Nee, maar uh, dat, dat zeggen, mijn studenten dus ook vroeger. Maar het tegenantwoord is, naar, naar, naar, welke, naar welke club ga je toe? Naar welk café ga je toe? Welke sportvereniging. Dat, welke sportvereniging. Ja. Daar werkt die smaak in door. En geen enkele studenten vraagt op de dansvloer... en wat is je diploma? <lacht> maar ze gaan wel naar een bepaalde disco toe... of naar een bepaalde club of naar een bepaalde vereniging. Dus en, dat betekent eigenlijk dat we niet bewust... Uh, in, in onze eigen klassen gaan zoeken? Ja, we, in zoveel we wel bewust. Want we willen graag met mensen omgaan... met wie wij een een of andere vorm van verwantschap hebben. Geestverwantschap, noem het. En ja. Dan, ja, dan ga ik liever naar een club waar... Of een, of, een, of een pub waar mijn muziek wordt gespeeld. Dat was en... gewoon op mijn werk. Ja. <laughs> Jij kan Mark op je werk tegen. Ja, ik, ik werk in de ja. bejaardenzorg. En hij was daar de bekabeling aan het doen. Ja. <laughs> nou. in, feite, in feite is het werk een van de plekken waar je nog de meeste kans mm -hmm. hebt... om iemand van een ander milieu, te ander milieu tegen te komen. Ja. Ja. Als je elkaar dus van de universiteit kent... Ja. En wat is de meeste gevallen? Of, of van het hoger beroepsonderwijs ja. of zelfs van een middelbare school. Is de kans dat het, ja, het hetzelfde is. Ja. We Verder hebben ook, in de ja. jaren uh, 70, 80 onderwijsexperimenten in Nederland gehad. De middenschool. Dat was volgens mij toch ook bedoeld om die klassenmaatschappij te doorbreken, ja. Dat kinderen van allerlei klassen elkaar ontmoeten. En, uh, nou ja, dat dat uh, een goede invloed op elkaar ja. zou hebben. Maar ja. dat werkt dus niet. Uh, nou, dat experiment heeft zeker niet gewerkt. Als ik, als, als ik het vergelijk met één eeuw eerder... is het beroep veel minder belangrijk geworden. Ja, dat, is, ja. dat, is het goede, dat is het goede nieuws. Nu het slechte nieuws. Dat heeft een prijs gekost. Namelijk de opleiding van de ouders is belangrijker geworden. En met name ook dankzij het steeds hogere opleidingsniveau van moeders... is het opleidingsniveau van de moeder erg in belang toegenomen. Vroeger hadden, zeg maar, een eeuw geleden... alle vrouwen ongeveer hetzelfde lage opleidingsniveau. Nu heb je enorme verschillen tussen vrouwen. Nou, ja. Dat werkt door ik, in de opleiding. Ik kom heel veel op VMBO-scholen. Mag dat? Jazeker, Lydia. <laughs> Lydia Rood schrijft. Ga je voorlezen. Ik, zeker? Ja, precies. Ik lees ja. voor op VMBO-scholen. En ik uh, zie dus heel vaak kinderen die hoogintelligent zijn... en die dan toch uh, op het VMBO zitten... en kennelijk uh, dus een lager onder uh, onderwijsadvies hebben gekregen... na de CITO-toetsen, zo in de groep 8 dan ze eigenlijk intellectueel aan zouden kunnen. En dat is waarschijnlijk op grond van het feit dat uh, thuis bijvoorbeeld niet gelezen wordt, of dat de televisie continu aan staat, of dat er nog zeven baby's zijn waarop gepast moet worden. Uh, en dat zijn dus eigenlijk wel ook vooroordelen. Ja, en dat is een van de, een van de weinige voordelen van de cito dat je alvast tegen dat advies in nog een andere controle hebt. Ik zeg dat heel voorzichtig, want ik zeg dus niet dus de citotoets heeft gelijk maar in, in, in dat hele moeilijke moment voor ouders en kinderen ja. heb je dus twee bakens om op te varen in plaats van één baken. En vroeger toen ik dus naar de middelbare school ging was het maar één baken. Dat was de, de, de leerkracht in hm. wij zouden nu zeggen groep 4, dat heette toen iets anders. Ja, ja. Die zei sommige leerlingen moeten maar een toelatingsexamen doen en anderen niet. En dat was het en dus als ouders had je daar helemaal geen greep op. Ja. Zo even, naar, even naar die klassenmaatschappij. U, u zei, uh, je wil contact met iemand... Uh, waar je gemakkelijk mee over de zaken, de dingen praat. Maar speelt status ook nog een rol daarin? Of maakt dat dan niet uit? Is het niet van, nou, het is toch ook wel fijn dat ik weet dat hij of zij... Status speelt altijd in, in menselijke samenleving altijd een rol. En waarom zijn we daar zo gevoelig voor? Omdat we in feite in een... Uh... Nee, al onze samenlevingen zijn op arbeid, menselijke samenlevingen zijn op arbeidsverdeling gericht. Sommigen doen simpel werk, anderen doen het ander soort werk. Dankzij dat kunnen we overleven als menselijke soort. Om dat goed te draaien heb je statenverschillen. Heb je, heb je de baas nodig en heb je uh, volgeringen nodig. Dat zit zeer diep in, in, in de menselijke geest ingeslepen. En dus... We kennen het ook anders als alfamannetjes en, en volgelingen. Het zijn allerlei termen die, dat, die, die daar hem ja. terugkomen. En, en, en dus wij, wij, wij vinden het ook belangrijk dat belangrijke mensen ons belangrijk vinden. En we hebben dus ook nog een elite in Nederland. Absoluut. Of meerdere. Uh, er zijn altijd meerdere, want er is nooit één, één homogene kliek. Dat is iets te simpel, maar hij is absoluut een elite in Nederland. Van, uit van mijn onderzoek bijvoorbeeld, blijkt dat als jij nu nog van adel bent... dat je nog steeds in Nederland, ook op de huidige dag... een voorsprong hebt bij het verwerven van banen. Terwijl die adel een meer dan anderhalve eeuw in Nederland geleden afgeschaft is. En waarom praten we daar eigenlijk niet zo gemakkelijk over? Want dat zei u in het begin al, hè? Toen ja. zei je van, ja, maar de verschillen die er altijd al waren... en toegedekt werden, worden dan openbaar? En... We vinden in Nederland, in de Nederlandse cultuur... zijn verschillen heel, heel bedreigend. Wij vinden onszelf heel, heel open en tolerant en, en gemakkelijk. En dan, als iemand komt vertellen dat dat niet zo is... vinden we dat... Uh... Helemaal niet leuk. Maar er is ook een, een soort tegenstelling, lijkt wel. Want aan de ene kant willen we allemaal gelijk zijn, maar aan de andere kant willen we wel graag bij een bepaalde elite horen. Of willen ja, we wel een bepaalde maar, status. Samenlevingen, ik, ik heb acht jaar in Italië gewoond. Die, die, die openlijke vieren dat ze belangrijk zijn. En ook even ja, in Nederland laat je dat niet blijken. Waarom niet? Wij zijn voortgekomen uit een, uit een rebellie, uit een opstand tegen uh, koningen. We hebben die weggejaagd, de Spaanse koning. En sinds die tijd hebben ze geleerd dat dat hou je maar rustig, dat zo blijft het best aan de macht. Ja. Nog steeds, ja. Absoluut. Hoewel ik toch, in de jaren negentig meen ik toch wel te zien dat mensen weer hun ah, rijkdom wat, dat, wilden dat, showen. Dat, dat is Nouveau-Riche. Dat is dat is Oh, dat termijn. is niet de echte elite. <laughs> dat, dat is niet de echte status. De echte nee, status nee, nee. kunt u zien bijvoorbeeld zondagmorgen in een Franstalige Protestantse kerkdienst in Haarlem zie je in het bos waar de Volvo staan met de hekken achterin en de... Och, Rottweilers? Dat kan nog iets te veel nieuws staan. Nee, nee, nee, een oude Volvo is altijd oude Volvo. Hoe weet je dat zo goed, Lidia? Ik kom uit Velp, daar weet je. Ik kom uit het dorp van mevrouw Ros van Tonningen. Oh, ja, jakkes. Hebben wij een elite nodig? Is dat nodig voor een samenleving? We, zijn, we hebben, we hebben arbeidsdelingen en hebben een hiërarchische samenleving. Zonder dat, zonder dat leven wij niet. Hebben we, is op lange duur uh, niet nodig. Dus je zal verschillen hoe je dat nou noemt... Uh, uh, is vers 2. Maar wij, kunnen, wij, kunnen, wij zijn verslaafd aan arbeidsdeling. Is er, dat is de kern van de menselijke samenleving. En dus heb je verschillen. En, en wat is, wat is de, de, ik vraag dat naar aanleiding van een stuk... Van Jaap Scholten onlangs in de ja, NSC. Ja, ja, ja. Ja. Jaap Scholten schrijver, Zoon van een rijke textielfabrikant. En onlangs pleitte hij in een krant voor dat de elite zich weer moet tonen. Want, zei hij... Dan kunnen we Nederland beter bij elkaar houden, een beetje opvoeden. Wat vindt u ervan? Uh, ik denk dat, dat dat een overdreven claim was. Maar de elite toont zich nu meer dan uh, in de 60 of 70 jaren. Maar wie zijn dan precies die elite? Uh, vanaf de familie Venter van Vlissingen. <laughs> om daar eens mee te starten. Dat zegt waarschijnlijk een hele hoop dat ik niet weet wie dat zijn. Uh, nou dat zijn zeer rijke mensen met een zeer grote familie... met een zeer groot zaakimperium. Maar intussen ook met een, uh, een bijbehorende uh, educatie en, en verfijning, maar, maar zeggen. met een bijbehorende educatie. Absoluut. Ja, ze zijn goed uh, ges ge geschoold, zeg maar. Maar ze doen ook veel voor het Rijksmuseum en voor andere dingen. Dus we zijn daar ook op het ja. moment zijn we er blij mee. Ja. Maar Henk vroeg uh, daarnet ook of, uh, of er uh, meerdere elites zijn ja, in dus, Nederland. En ja. u noemt nu deze, maar en, zijn er, en, er nog meer? En, uh, je hebt, nee, je hebt, je hebt eigenlijk overlappende cirkels. Een economische kant, daar hoort Wendt van Vlissingen bij. Een meer politieke kant. Nou, er komt zeg maar, Elko Brinkman komt altijd bovenaan te drijven. En je hebt ook in de, in de culturele kant heb je, heb je dat ja. soort groepen. In de bekende Nederlanders, de, de, de beroemde televisiepresentatoren. Nee, die ook? nee, dat is hetzelfde als, als nieuw geld. Oh, dat is allemaal nieuw geld. <lacht> nou. Ja, dat woont in Vinkenveen dat, en Dat, dat, dat, woont, dat nee, nee, nee, komt uit allemaal de, allemaal de nieuw basis voort. Maar, maar toch nog even over, over de, die functie van die elite. Waar, waar die schrijver Jaap op school ja. zelf uit een goed milieu uh, ja. uh, komend voor pleit. Van kom er nou eens uh, mee voor de draad. Want jullie kunnen Nederland helpen vormen. En oh. u zei, dat vind ik overdreven. Nou, die claim dat, dat ze maar naar voren moesten komen. Uh, is het natuurlijk wel zo dat dat opamend dat in een, dat een samenleving. Uh, uh, dat in een samenleving mensen naar voren moeten komen en zeggen: Ik denk dat dit en dit, dit de goede weg is. Uh -huh. En daar ook een mening over moeten vormen en niet moeten wegduiken in. hetzij in, in, in technologisch gebrabbel. En technisch gebrabbel of ambtenarentaal. Zij zeggen: Ja, dat wordt ingewikkeld. Laten we maar aan andere mensen over. En dat gebeurt misschien in Nederland te weinig. Maar er is het niet zo dat, sinds, ja, sorry, nee. dat sinds Pim Fortuyn de elite meer wegduikt? Sinds zeg maar, de stem van het volk zo, uh, ho nou ja, zo hooggeschat wordt? Wegduikt. Er is dus iets misgegaan in de inschatting hoe het ging hoe het met, of het goed ging met de samenleving. Pim heeft bepaalde dingen aan de orde gesteld, of beter, uh, andere mensen hadden het wel gedaan, maar Pim heeft dat echt heel duidelijk met migratie en ongelijkheid. en het werken van uh, allerlei privatiseringen. En daar is eigenlijk nog geen, is steeds geen goed tegenantwoord op geformuleerd. Ja, en, en, uh, en in feite grijpt men nog terug op oudere modellen uit de jaren 60 en 70 en 80 en 90, in plaats van te denken: wat, hoe moet het verder? Ja. Ja, ik denk dat daar nog geen goed... en in feite is, is zo'n stuk van Scholte ook in op een zekere zin daar een reactie. Ja. En voor dat ben ik met u eens... Schaam je er niet voor, was eigenlijk de ja. toon. Ja, ja. en, en ik, de... ik, ik heb gezien dat mensen zich... dat heb ik met name ook in mijn adelsonderzoek gezien... in de jaren 60, 70, 80, zich schaamden van, om van adel te zijn. Ja. Vindt, Want, u, vindt, vindt u dat onze maatschappij daardoor hypocrietisch, geen heilig? Ja, mijn Nederlandse samenleving maatschappij is tamelijk hypocriet. <laughs> wij, wij, wij denken dat wij heel gelijk zijn. En dat we allemaal zeer individualistisch zijn. Maar als je acht jaar daarbuiten woont, zou je zien... Zo Zoals in u in Italië? Ja, ik in Italië, zou je zien hoe, hoe, hoe massaal men allemaal in, de, in dezelfde richting individueel opgaat. Dus... Uh, en uh, in het, bijvoorbeeld ook in het negeren van ongelijkheden... zijn wij tamelijk, uh, weten, we, weten we dat heel goed te doen. Okay. Dus, een klassemaatschappij is onontkoombaar. Daar kunnen we niet zonder, zegt u. En in die Nederland kan, zouden de, we er wat minder schijnheilig over moeten. Je kan gaan. Hem soms minder erg maken. De, de, de, het is niet zo dat ongelijkheid overal even erg voorkomt. Als je dus alles bijvoorbeeld op maar op één kaart gaat zetten... bijvoorbeeld onderwijs, onderwijs, onderwijs... dan maak je die ongelijkheid... Uh, giet je eigenlijk in beton. Ja. Maar ik heb toch eigenlijk nog even een vraag. Want u, u, <laughs> ja, u, u heeft het de hele tijd over dat, dat, we, dat die um, status... nu eigenlijk de hele tijd wordt afgelezen aan onderwijs. Maar ik, ik zie toch nog steeds ook wel mensen om me heen... die uh, jagen op een dokter. Of op een, uh, op een jurist. Ja, maar, dan, maar dat is het. Toch? Dan, dan heb ik het toch nog steeds over onderwijs. Ja, maar, dacht dan, nee, maar dat niet, niet dat zij dan zelf ook uit datzelfde milieu komen. Nee, maar. maar over de, nee, kijk, er is een groot probleem met, met jongens en meisjes. Meisjes gaan steeds hogere milieu's, een eh, hogere opleiding krijgen. Daar krijgen we dus binnenkort een. een, een, een uh, zie je een beetje al in Sex in the City. Een ah, beetje. Yeah. Uh, er zijn onvoldoende even hooggescholde mannen aanwezig. En wat dat betreft is dus een mannelijke dokter of een mannelijke jurist... wordt in verhouding tot aantal hooggescholden vrouwen wordt een zeldzaamheid. En dus... De hoofdprijs. De hoofdprijs. Ja. Op, op straffen van niks... Overigens aan de onderkant, bij mannen, precies zo. Nee, nee, zo. nee, hoor, want ik ben zo'n vrouw, zou ik maar zeggen. <lacht> ja, je, <lacht> Lydia, Je, kan best, je kan best een trapje lager gaan. In, kijk, je, je ja. moet hier en daar moet je natuurlijk een concessie doen. Ja. Hè? Er zijn allerlei uh, ja. minpuntjes aan mannen. Sommigen ja, kunnen absoluut. geen spijker in de muur krijgen. Dus uh, dan neem je er een die dat wel bijvoorbeeld wel heel goed, die goed kan. Goed kan maar net even, of die heel goed kan Of die heel goed kan stoffen. zijn <lacht> daar zijn mijn ex altijd over mij. Mm. Maar uh, nee, hè, maar de, dus ja. dan is de opleiding misschien minder. Maar als het intelligentieniveau vergelijkbaar is is, is dat niet zo heel erg. Goed. Top. Volgens mij... Hij knikt. <laughs> nou, het ja. ik ben de nou tot zover. Hartelijk dank, Jaap Dronkers. Socioloog. Ja. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur. Pavlov. Ja, u hoorde haar al, Lydia Rood. Onze nieuwe maandgast in februari zal zijn Pavlov elke week... iemand uit de actualiteit vergelijken met een personage uit de literatuur. En Lydia, wie sprong er voor jou deze week uit? Ja, het, je, je kon hem ook wel helemaal niet missen. <laughs> Hoewel hij maar één keer op televisie is geweest, tenminste. Live, Mubarak. Ah. Daar heb ik echt uh, aan gekleefd gezeten. Ik vond het ontzettend interessant, die speech die op dinsdag hield. Um, Ten eerste is een Miek, maar daar kom ik straks op terug. En ook, maar ook wel wat hij zei. Um, die dingen als: Ik heb de macht nooit gezocht. En ik heb mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ik heb offers gebracht in het belang van het land. Ja, typisch zo... een alfamannetje volgens mij. Ja, ja <laughs> en iemand die het dan niet wil weten. Hij zou in Nederland kunnen wonen. Uh, iemand die er dan um, uh, zeg maar doet van: Ik, ik werd geroepen. Ik, ik heb mezelf niet op de voorgrond gedrongen. En dan dat gelardeerd met verwijzingen naar God en het vaderland en het volk en de wet, hè, hem viel niks te verwijten. En dan die prachtige zin... Hosni Mubarak, die u vandaag toespreekt... is trots op de lange tijd dat hij zijn land gediend heeft. Dat deed me denken aan Asterix en Obelix. Julius Caesar, die sprak ook ja. altijd over zichzelf in de derde persoon. Ja. Um, en verder uh, riep zijn speech herinneringen op... aan een boek dat ik lang geleden gelezen heb... Uh, de Herfst van de Patriarch, van uh, Gabriel Garcia Marquez... Die heb je ook meegenomen. En dat ligt ook hier, ja. Dat ja. is een, een fantastisch boekje. Ik kan er niet meer in ophouden met lezen... omdat het maar uit een paar zinnen bestaat. Dus dat holt maar door. Dat holde de boldert maar door. Uh, het gaat over een uh, analfabete generaal... die um, al meer dan honderd jaar aan de macht is uiteindelijk... als hij overlijdt. Uh, hij krijgt ook een paar volksopstanden voor zijn kiezen. Maar daar, uh, dan blijft hij gewoon zitten. Heel koppig. Net als, nou ja, die koppigheid die herkende ik dan uh, deze week op televisie. En... Um, uh, hij gaat elke avond als hij naar bed gaat, dat is een, een beeldend uh, fragment... Ga, dan doet hij drie grendels op zijn deur. Hij doet drie sluitbalken op de deur van zijn slaapkamer. En dan pakt hij de lamp, uh, dan doet hij nog iets raar ritueels met een papiertje... en dan pakt hij de lamp die altijd aanblijft voor het geval die onverwacht moet vluchten. Dat is de tragiek van zo'n iemand natuurlijk. Mm -hmm. Um, en ook hij houdt gewoon tegen beter weten in. Vast aan een gezag wat eigenlijk steeds holler wordt. Dat, um, uh, nou ja, ik, ik, ik, mag ik een klein stukje eruit voorlezen? Ja, tuurlijk. Toen Rodrigo de Aguilar zich aanbood als bemiddelaar... dat is te midden van een volksopstand... om met de opstandigen te onderhandelen over een eervol compromis... trof hij niet de halfkindse oude man aan... die tijdens de audiënties in slaap viel... maar het oude bisonkarakter van vroeger... Dat zonder een seconde te aarzelen antwoordde. Geen gedonder. Hij ging niet weg. Nou, zo, zo, zo doet Moebuk dus op het ogenblik ook. Hoewel die dan wel weer een of ander onbelangrijk functietje heeft neergelegd vandaag. Maar, of tenminste, het is belangrijk. Maar uh, hij zit er natuurlijk nog. Ja. Uh, en uh, deze man die laat zonder uh, blikken of blozen. Uh, uh, 2000 kinderen verdrinken. Maar doet ook voortdurend alsof het zijn schuld niet is geweest. Hij. Uh, op een goed moment overlijdt zijn dubbelganger. Uh, dan uh, is hij. Uh, uh, dat is, dat is bij een aanslag of zo. En dan doet hij net alsof hij dood is gegaan. En dan is hij heel verbolgen dat het volk blij is. En dan vraagt hij zich af: hoe kan het nou dat het nog buiten even warm is als. Toen ik leefde. Want hij is dus dood. Dus hij, hij reist maar weer uit de dood. Mm -hmm. Nou, is dat geen koppigheid. <laughs> is. Uh, hij doet iets. Het is wat, denk ik wel iets wat Moebaak Moe niet zou kunnen, denk ik. Uh, uit de dood herreizen. Ja. Nou, je moet je er niet op verkijken, want die had ook, um, uh, die, die, die had ook veel verwijzingen naar God. Hè? God staat ook aan zijn kant. Uh, deze week uh, zei hij ook zoiets van: um, uh, Ik zal doen, alles doen in harmonie met uh, de wil van God, of zoiets. Of ja. ik zal zorgen ja. dat God, God het leuk vindt. Um, en, uh, uh, en, en dat is ook die goddelijkheid. Dat is ook iets van dictators. Die, goddelijk, die, die verklaren zich altijd tot goden. Zoals Robert Graves heeft dat beroemde boek geschreven, I Claudius. Ja. En, uh, die, en Caligula, dat is heel mooi beschreven, die wordt ook God. Dus we moeten een beetje uitkijken met Mubarak. Nou, uh, we gaan het uh, afwachten. Berlusconi noemt hem een wijs man. Nou, dat lijkt me geen aanbeveling. Als Zeker Berlusconi niet. Het noemt. Ja. nee. noemt. Dank Lydia Rood. Ja. is en mono en het nummer heet Lola. En Mono, waar kunnen we je uh, zien optreden? Want het is eigenlijk wel de moeite waard. Ik dacht dat je meteen met gitaar ging beginnen. Ik denk dat de luisteraar even heeft gedacht, wat, wat gaat daar gebeuren? Het lijkt wel een hele band, maar hij was er echt in zijn eentje. Ja, ja ik, uh, ik speelde alles live in. Ja. En uh, ik, ja, ik heb bepaalde technieken dat ik uh, uh, instrument voor instrument kan doen. Uh, uh, ja, uh, laag opbouwen eigenlijk. Ja. En, um, en waar kunnen we je zien? Uh, ja, op, op mijn website www.annmono.com staat een hele touragenda. Oké. Okay. Te veel om op te noemen. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Geweld achter de voordeur. Het komt op grote schaal voor in Nederland. Daarom zijn er blijf en belijfhuizen waar slachtoffers kunnen onderduiken. Deze week werd bekend dat steeds meer van deze opvanghuizen hun adres bekendmaken... omdat de slachtoffers graag contact houden met hun slaande partner. Aan de telefoon heb ik directeur van de Blijfgroep Aleid van der Brink. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Waarom deze verandering van beleid? Ja, Deze verandering zit er al enige tijd aan te komen. En die heeft met uh, een paar achtergronden te maken... Uh, in de eerste plaats is het niet uh, makkelijk om een uh, locatie waar uh, een accommodatie waar een aantal mensen verblijven. om die echt geheim te houden. Want iedereen in de omgeving ziet heus wel wat daar gebeurt. Uh, in maar het dat lijkt me niet de belangrijkste motivatie. Nee, in, in, het, in het digitale tijdperk is dat helemaal niet, meer, niet zo eenvoudig. Hè. Dus dat is. Het idee dat je dat zou kunnen, dat is eigenlijk op grotere schaal. Dat, dat zien we steeds vaker uh, niet lukken. Maar de belangrijkste reden is ook dat we steeds meer. Op het moment dat uh, mensen hulp zoeken bij geweld, kijken uh, wat voor situatie dat nou precies is. Want in sommige gevallen uh, uh, is het de moeite waard om dat uh, in het gezin te bespreken. Of uh, na enige uh, rust genomen te hebben en afstand genomen te hebben, dat in het gezin te bespreken. En dan is het niet nodig uh -huh. om jezelf te verstoppen en helemaal zo geheim mogelijk uh, te houden. Hoeveel uh, mensen, mannen en vrouwen worden jaarlijks opgevangen in Blijvemelijvenhuizen? Ja, dat zijn een aantal duizenden uh, per jaar. En als die adressen van die Blijf om bekend zijn, zijn die slachtoffers dan nog wel veilig? Ja, dat pand is natuurlijk niet zomaar om naar binnen te lopen. Er zit een uh, sluis, er zijn, is camera toezicht en er worden afspraken gemaakt. Dus in iedere situatie wordt gekeken, risicoscreening afgenomen op het punt van veiligheid. Er uh -huh. wordt gekeken wat voor die persoon uh, het beste is om te doen. en. Uh, mocht er contact met een partner gezocht worden, gebeurt dat op een afgesproken en ook op een veilige manier. En gaat het, gaat het wel eens mis? We hebben in Alkmaar nu uh, ruim een jaar uh, op die nieuwe manier gewerkt met een bekend pand. En dat is de, tot nu toe gelukkig uh, nooit misgegaan. Oké, okay, nou ja. Uh, ik wens u heel veel succes. Dank u wel. En bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja hoor, dank u. Dag. Ja, want jaarlijks zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. In bijna driekwart van de gevallen gaat het om lichamelijk geweld. De daders zijn meestal mannen, 83 procent. Hoe kan het dat mensen geweld gebruiken binnen hun relatie? Ik ga erover praten met Brenda de Jong... sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ Friesland. En zij werkt met plegers van huiselijk geweld. En met Marco en Rilene van Doemelen. En zij hebben huiselijk geweld samen meegemaakt en overwonnen. Marco, ik wil graag met jou beginnen. Want jij was een dader van huiselijk geweld. Dat klopt, ja. Hoe, hoe is het zover gekomen? Uh, Opeenstapel van problemen gewoon uh, controle verliezen en dan... Uh, ja. Alleen de uitweg is geen, want ja, wat doe je? Ik kan niet praten, ik kan niks meer doen. Ja, uiteindelijk uh, resulteert het slaan. Maar wat, dus, uh, wa wat voelde je dan? Waarom oomacht, was je boos? Pure onmacht. onmacht Maar waren het problemen in een relationele sfeer of op, op je werk? Of, uh... Uh, meer persoonlijke problemen, psychisch <laughs> problemen bij mij dan. Dat ik echt met mijn eigen knoop zat, uh, mijn eigen kwijt was. Uh, dat aan mijn vrouw niet duidelijk kon maken: van, joh, het gaat niet goed met me. Uh -huh. uh, ja. Uiteindelijk, uh, zij gaat mij niet begrijpen, dus zij gaat tegen mij in. En van kwaad wordt het erger, zeg maar, uh, de voor de grote. Miscommunicatie. En ja. uh, kun je je nog herinneren dat je de eerste keer sloeg? Eh, uh, nou, het is eerst een paar keer op de bank duwen, op de bank gooien, weglopen. Uh, dat is die avond, bus de avond ook gebeurd, tot hij uiteindelijk me achterna kwam. En uh, eigenlijk, ja, maar een soort zet op mijn rug gaf. En dat ik mijn en gewoon een één keer uithaalde, van nou ben ik het klaar en nou is het afgelopen en, uh, ik zie het niet meer zitten, het is genoeg. Schrok je ervan? Heel erg. En jij, Rilene? Hoe was dat voor jou? He, eigenlijk heel kwetsend. Het, het is niet zozeer dat het heel veel pijn doet of dat soort dingen. Natuurlijk, de verwondingen doen zeer, maar het is echt heel kwetsend. Je voelt je heel klein. Was je geschrokken dat dat in Marco zat? Nee, ik heb hem alleen maar zitten uitlachen. Op het mom ja, moment dat dat gebeurde, kon ik alleen maar lachen omdat wat een rare reactie. Nou ja, ja, ook puur onmacht. Gewoon het feit dat, dat hij dat doet na tien jaar een relatie te hebben. Het is uh, eigenlijk één weekend geweest. Maar verklaar dat lachen eens even. Wat, wat, wat, wat, je, wat probeerde je daarmee duidelijk te maken? Dat hij mij niet kon krenken. Dat hij mij daar niet mee, uh, mee klein zou krijgen. Maar je voelde je wel klein, zijn. Ja. ja. Tuurlijk, maar dat wilde ik naar hem toen niet, uh, niet laten blijken. En doordat jij ging lachen, werd jij natuurlijk nog boos, Marco. Ja, ik was gewoon uh. wel positief dat ik gewoon weggelopen ben. En uh, ja, eigenlijk zelf een beetje rust komen en toen ik terugkwam, ja, was zij inderdaad echt in elkaar gestort. En toen ging echt uh, het lampje eraan van, hey, dit is helemaal fout. Uh, dit is verder gaan als ik zelf. Ik dacht ook, in eerste, instantie, als ik heb één of twee klappen gegeven, dan staan we ook bij me. Ja, ze lachten inderdaad uh, redelijk totaal los zeg maar, in de wc-regant. Echt waar? Hè? Ja. ja. Middag knoeiende ribben, blauwe plekken, lichte hersenschudding. Zo, dat is nogal wat. Dat is heel heftig, ja. En ik en uh, ben die nacht bij mijn moeder uh, gaan slapen toen het gebeurd was, zeg maar. Mm -hmm. En uh, de volgende dag, ja, mijn moeder die was uh, degene die tegen mij zei, want ik zat heel erg te twijfelen van ja, wat moet ik nou? Mijn moeder is degene geweest van uh, in tien jaar is dit nooit gebeurd, dus uh, ga met hem praten. En Kon je dat wel? Uh, het was een heel dubbel gevoel, want uh, je bent heel erg bang dat het weer fout gaat lopen. Maar je hebt ook in je achterhoofd dat het daarvoor eigenlijk nooit echt zo zwaar geëscaleerd is als die ene keer. En uh, eigenlijk omdat hij uh, begon te huilen en zoiets had van... Uh, ja, uh, dit zal ik nooit meer doen. Toen had ik zoiets van, ja kom nou, uh, ik ga jou confronteren met wat jij gedaan hebt. Dus ik heb hem al de blauwe plekken laten zien die ik had... En uh, op dat moment stortte hij eigenlijk voor mijn ogen in elkaar. En het enige wat hij op dat moment kon zeggen was: Ik heb hulp nodig, ik heb hulp nodig. En dit is niet wat ik wil. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik nu nog bij hem ben. En het is bij die ene avond gebleven? Ja. Of ben je later nog eens een keer zo uit je dak gegaan? Nou, uit het dak gegaan wel, maar dan zonder handjes. <laughs> ja, ja, Ik maar... ben van nature een driftkikker. Dat sowieso. Maar. Ik, ik ben van nature geen persoon die gauw geslaan. Nee. Dus ik, we hebben thuis als woordelijk thuis. Ik kom een zag zagrijnige buik. Ik heb wel even keer gehad. Uh, en dan zegt ze, hoe heb je het weer? En dan lopen ze weg. En dan, uh, ja, een paar dagen later is het eigenlijk altijd weer over dan. Trek mm. je niet? Nee. nee. Daar heb je geluk bij. <laughs> ja. Heel veel geluk, ja. <laughs> Nou, mijn man heeft heel zwaar ADHD. Nee. En dan de agressieve vorm van ADHD. Ja, dat is later gebleken dan. Ja. Mm. Dus, uh, dat is een aandachtsstoornis, ja. ADHD. AD. En het eh, resulteert mij in een agressief gedrag, zeg maar. Uh, Brenna de Jong, uh, jij werkt als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Uh, en jij werkt met plegers van huiselijk geweld. Ik zag je al een paar keer knikken, maar herken jij het verhaal van Marco en Rilene? Um, ja, dit, uh, dit verhaal kom ik veel tegen in de praktijk. Ik wil eerst even noemen dat ik heel veel respect heb dat jullie hier zitten. En over je persoonlijke verhalen vertellen. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, niet zouden zijn aangegaan. Ja. Um, ja, ik herken er heel veel uit. Wil je weten wat? Ja. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay, dat, dat dacht ik al. <laughs> nou, ik hoor Marco zeggen dat, uh, dat het uh, heel onderliggend... een opeenstapeling van allerlei problemen is. Dat zien we vaker. Wat ik je ook hoor zeggen is uh, nou, de onvaardigheid... onkenbaar te maken hoe diep je zit. Hè, dat dat noem, hoor ik je ook zeggen. Um, ik hoor je ook noemen van nou, de, ik uit het in boosheid, maar eigenlijk zit de onmacht onder. En dat soort dingen, dat komen we dus heel vaak tegen, ook in de praktijk. Dus ja, daar herken ik een boel in. Met dan je temperament nog, hè, dat je veel pit in je donder hebt, zoals we dat ja. zeggen. En uh, ja, dat kan uh, je parten spelen op het moment dat de stress hoog oploopt. En dat met ADHD ook nog eens vrij impulsief de boel eruit rolt. Ja, heel impulsief, ja. Ja, dus dat herken ik, ja. En, en um, uh, want dat, dat komt dus voor, uh, of dat zie je dus bij heel veel plegers van huiselijk geweld. Um, de, is, er een, is er een bepaalde constante? Of een bepaalde vaardigheid of, of uh, eigenschap? Nee, wat, wat, wat, ik, wat we in elk geval altijd bekijken, is, is er speelt er echt een psychiatrische problematiek. Nou, Marco, die geeft al aan hè, dat er een vorm van ADHD speelt. Nou, dat is een psychische stoornis. Dat verhoogt de impulsiviteit. He, dus uh, iemand die eerder uh, bedachtzaam is met het uh, reageren op een situatie. Nou, ik denk dat Marco iemand is die eerst doet en dan denkt. Ja. Nou, dan zul je eerder in conflict kunnen komen. is uh -huh. dus we, we kijken altijd, is er sprake van een psychiatrische stoornis? En hoe kunnen we dat behandelen? Vervolgens kijken we of er sprake is van middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid. Want ook daar kan... Uh, de likt gedrag uit voortvloeien. En dat he? is een beetje wat, wat Lydia net ja, ook dat zei. Is het ja, of, of je drinkt of ja. niet. Of alcoholgebruik, drugs. Ja. Ja. He, we dat zien ontremt. En, Precies. Ja. Ik ben he. ook als met een blauwe oog op mijn werk verschenen. <laughs> ook van iemand onder invloed. Mm -hmm. ja. Ja. Dus nou, dat, dat zeg je heel terecht. Van, uh, vaak is het ook uh, alcohol gerelateerd of middelen gerelateerd. He, combinatie. En dat betekent dat iemand gewoon eerder zijn grenzen over kan gaan... En eerder ontremd raakt. Het gekke, sorry, nee, het me, het gekke is van Marco eigenlijk dat in de periode dat hij drugs gebruikte... was hij juist rustiger. Dus hij, het is bij hem niet uh, uh, gerelateerd aan drugs. Het, het is eigenlijk heel erg uh, komisch dat, dat uh, de cocaïne wat hij toen de tijd gebruikte... dat het eigenlijk... ja hem een uh, hoop rust gaf in zijn hoofd. En weer zit jij te knikken, Brenda. <laughs> ja. wat, wat Rilene zegt, dat, ja, wij vragen ook altijd van, hey, of, of mensen uh, drugs hebben gebruikt... of dat is gebleven bij softdruggebruik of harddrugsgebruik. En op het moment dat harddrugs spelen vragen we ook altijd... Van, nou, wat heb je gebruikt? En bij cocaïnegebruik vragen we ook altijd wat was het effect... als iemand zegt, van nou, ik werd er wel aardig chill van... En relaxed, dan kan dat dus een indicatie zijn dat er een vorm van ADHD speelt. Okay. Dus dan gaan we weer verder. Ja. Dat is, het verbaast me niet. Maar <laughs> mensen, mensen eh, eh, of plegers van huiselijk geweld... die komen bij jou al dan niet gedwongen door een rechter eh, terecht. Soms gewoon ook echt uit eigen wil. Hoe help jij ze? Um, nou, dat is heel divers. Eerst wordt er gekeken uh, samen met een, een arts of een psychiater... Uh, wat voor diagnostiek er, er speelt... Ik mag daar zelf ook een, een voorzetje in geven. He, dus speelt er een psychiatrische probleem, dan moeten we daar aandacht voor hebben. Een tweede verhaal is dat we gaan kijken naar waar bestaat iemand spanningsopbouw uit. Dus we gaan in groepsverband kijken of in individueel verband kijken. Um, hoe ziet je spanningsopbouw eruit? He, wat heb je voor temperament? Wat zijn je gevoeligheden? Wat doe je op het moment dat je vrouw je op de kast heeft gekregen? En hoe reageer je dan? Hoe blij was je ermee met hoe je reageerde? Wat was het effect? Dus je gaat het eigenlijk analyseren? Ja, je gaat het helemaal analyseren. Heb, je dat, heb jij dat ook gedaan, Marco? Bij ik jezelf? Heb, ik heb een agressiviteitscursus ondergaan. Van tien weken. Dan gaan ze inderdaad kijken, je moet de hele dag om een formulier invullen. Zodra dus je boos of moet je me invullen. Waarom, waar was je? Wanneer gebeurde het? Waarom gebeurde het? Hoe boos was je? En weer dat terecht? Ja. En wat hebben we er uiteindelijk aan gedaan? En dan word je een week later geconfronteerd met de dingen. En denk ik ben eigenlijk best wel stom. <lacht> je wat een beetje raar tegen ik ga zo op plaat. ik denk, waarom, weet je? Ja. Dat, het het heeft heel veel effect. Fijn, is de, wat je toen dacht, hè, is, is, is best wel stom. Is dat het besef dat je bijblijft? Als je nu weer drift in je voelt, ja, je, je leert geen tel je kijken, dan kijken, tot tien? Je leert kijken waar je, waar je punten leggen, waardoor jij echt opgefokt raakt. Uh, je, en als jij hem kan herkennen, kun je de situatie ontlopen. En dat doe je ook gelijk geleerd van: joh, kom in die situatie en het gaat fout. Ga even weg, pak een kwartiertje of geef het aan van, joh, laat me even. Dat doe jij ook nu. Dat doe ik ook, ja. En voor partner zijn is het ook heel prettig, want je, ja. je leest wat er omgaat in, uh, in hem, zeg maar. Dus als hij. Jij herkent het nu ook? Ja, want hij. hij uh, nou ja, sowieso in die periode dat hij die formulieren moest invullen, dan. Uh, doordat jij leest. Wat daar gebeurt, maar ook doordat jij leest wat er op dat moment in hem omgaat, krijg jij veel meer inzicht in zijn wezen. En het waren dus... formulieren die jij voor die agressiviteitscursus ja. moest nemen. Ja. Ja, ja. En dat is voor beide is dat heel erg goed, want je leert daar allebei heel erg van. Want jij kon het blijkbaar wel opschrijven, maar niet zeggen, Marco. Nou, op dat moment uh, kon ik niks zeggen. Ja, vloeken en tieren, dat is eens wat komt op dat moment. Hm. En, ja, dan word je rustig uit het opschrijven. En dan moet je later gaan bekijken. En denk ja, het is gewoon een hele stomme reactie. Want waarom moet ik stond als dus de uitvoerder mij met donder even, omdat ik het keer gedaan heb? Ja, goed, hij kan het normaal zeggen, maar ja, moet ik daar zo boos om worden? Nee, eigenlijk niet. En kan je nu wel praten? Ja, het dat is ga... voor hem de opstap geweest om te gaan praten. Ja. Absoluut. Ja. Vorige week zat uh, Jan Latte hier van uh, uh, Centraal de... Bureau voor Statistiek ja, De Demograaf. En hij hield een pleidooi voor relatieles op de middelbare school, les in contactuele vaardigheden. Zou dat helpen, Brenda? Want dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, je leren uiten. Ja, ik vind dat wel een mooi voorstel. Want uh, wij horen van veel mensen die deelnemen aan de groepen. Uh, bij ons op de forensische poli. Dat uh, de uitlating van waarom heb ik dit niet eerder geleerd. Kan dit niet eerder in mijn uh, ontwikkeling uh, plaatsvinden. Bijvoorbeeld op scholen. Uh, conflicthantering. Uh, sociale vaardigheden. Uh, hoe leer ik mij goed uiten op een manier die adequaat is en niet beschadigend. En um, een time-out-procedure bijvoorbeeld. Hè? Dat je uh -huh. tijdig een time-out neemt. Allemaal en dat betekent eigenlijk dat je herkent... Van, oh, het ja. gaat, als ik doorga, gaat het nu mis. Dus ik moet even iets anders. Ik moet even afkoelen, ik neem even afstand. Letterlijk even weggaan. Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg voor. En ja. deelnemers met mij, denk ik. Wat, wat vind jij ervan, Lydia? Zou, zou jij dat ook goed vinden? Relatieles op de middelbare school? Ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Daar dat ik over te denken. Ik denk dat... Technieken zijn handig. Als je, ik ben zelf ook een driftkikker. Als zo, zoiets als weg, weg, weglopen, um, dat helpt inderdaad. Maar ik ben bang dat als ik het op school zou leren, dat ik zou denken van ja, hoort jij een eindtop. Dat maak ik zelf ja, wel uit. Vind ik ook, dus dat, dat praktijk is een, heel anders dan wat je leert in de theorie. Ja. Mm -hmm. yeah. Dat wou ik gelijk al zeggen, maar het is dat u het ja. naar voren brengt. Ja, ja uh, Jaap Dronkers. Maar om nog even bij Latte aan, aan te op, op school leren dat soort dingen, geloof niet, school zijn voor, voor bepaalde concrete dingen. Maar wat zeker zo is, uh, dat wij steeds minder leren, ook van onze ouders. hoe we En van ja. onze omgeving, hoe wij een relatie in stand moeten houden. En waarom leren we dat niet? Omdat steeds meer mensen gaan scheiden. En of ze nou samenwonen of formeel getrouwd zijn, dat we eigenlijk helemaal niet. Maar wij zien dus steeds minder voorbeelden van mensen die leren, zoals jullie, om hun relatie bij elkaar te houden. Ja, maar dat niet alleen, maar de ouders hebben ook... Ze hebben het ook een beetje te druk voor ja, hun kinderen. Ze hebben, ze hebben één of twee ja. kinderen. Daar, daar, daar stoppen ze een hele hoop snoep en, uh, en uh, cadeautjes in. En televisie en, en, en computerspelletjes. En dat is het zo'n beetje. Er wordt heel weinig op moreel vlak nog opgevoed. Ja, maar, en ten tweede, de kinderen kunnen heel moeilijk zien hoe, je dat, hoe die ouders dan samen dat oplossen. Ja. Ja. En vervolgens dat in hun eigen leven opnieuw uitdrukken. Ja, dat is zo. Jij zei, ik ben ook wel eens met een blauwe oog op het werk verschenen. Maar jij ging dus wel. Niet dat je uit schaamte dan thuis bleef. Ik zette een zonnebril op. Toen zei mijn collega die tegenover me, zat: stel jij je niet zo verschrikkelijk aan? Toen zette ik mijn zonnebril af. En toen, toen wilde hij hem blijf van mijn lijfhuis bellen. Ik zei, nou, ik heb, ik heb teruggemerkt. Dus het was het wel meteen duidelijk waardoor het gekomen was? Of heb je het uh, gezegd? dat uh, was wel duidelijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Kastje, kastdeurtjes, daar gelooft niemand meer in. Nee, oké. Okay. En het gaat nu hartstikke goed weer tussen jullie en Marco en Rilena. Ja, gelukkig. Ja, en onlangs het tweede kindje gekregen. Ja, ook nog. Ook oh, ja. oh, ja. <lacht> nog. Nee, is er nog tijd voor één vraag aan Mark? Nee, eigenlijk niet. We gaan afkondigen. Nee, ik dacht, we hadden het over contact maken. Maar dat hebben jullie nu. Ja, ja. We hebben nu heel veel Absoluut. contact geleden. Goed. Nou, eh... Uh, uh, tot zover Pavlov En mag ik alle gasten even danken. En het zijn er nogal wat. Uh, Jaap Dronkens, Brenda de Jong, Marco en Rilene Verdommelen. En natuurlijk Lydia Rood, die wij graag volgende week hier weer terugzien. En natuurlijk en Mono met zijn muziek. Luisteraars, als u wilt reageren, dan moet u even een mail sturen naar Pavlof Radio en NTN. Dan kunt u zeggen wat u van dat hier besproken vond. Wij zijn daar volgende week weer. Straks is langs de lijn. Nog een fijne avond. En graag tot volgende week. Dag. Dag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... een nieuwe kijk op de Roemeense revolutie van 1989. De geschiedenis van het Bimhuis en... de 70ste verjaardag van Bob Dylan. OVT.